3 uur. NTO Radio 1. Met Suzanne Bosman. Goedemiddag, geen vandaag gaat lokaal, komt van boven dit keer. Ik kijk met mijn gasten uit over Den Haag. Aan de ene kant de skyline, die u kent, de ministeries, het gemeentehuis... waar de ambtenaren werken, wonen. Aan de andere kant bedrijven en stukjes, nou ja, onbestemd. De gemeente woningen, horeca, hippe start-ups wil creëren. De Binkhorst klinkt allemaal prachtig, maar u begrijpt het, het wringt en het schuurt. Gaan we het over hebben. U bent welkom aan de radio... maar zeker ook hier in de Bink Rooftop 1 vandaag. We beginnen na het nos Journaal. Hier is Sian van de Putten. De marechaussee heeft op Schiphol twee jihadverdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 29 uit Rotterdam... die in Syrië zouden hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Er loopt in Nederland al een strafzaak tegen de mannen. Het OM wilde ze desnoods bij verstek veroordelen. De ontvoering van de kleuter INSIA is meer een zaak van India dan van Nederland... oordeelt het gerechtshof in Den Haag. Eerder had de rechtbank gezegd dat de vader haar moest terugbrengen... maar de vader ging in beroep. Het hof veegt die uitspraak van de rechter dus nu van tafel. De crux van het, van het verhaal is dat, um, dat de, de zaak meer binding heeft... met de Indiaanse rechtsmeer dan de Nederlandse rechtssfeer. En dat is met name zo omdat moeder zelf bij de Indiaanse rechter... al een verzoek tot teruggeleiding heeft ingediend.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 In verband met de brexit heeft het kabinet honderden nieuwe douaniers nodig. Daarom is het plan nu om tussen 750 en 930 extra douanemedewerkers aan te trekken. Een flinke vergroting van het personeelsbestand, zegt staatssecretaris snel. Op dit moment werken er ongeveer 5000 mensen bij de douane. Dus het is een behoorlijk extra capaciteit. Deze mensen moeten ook nog getraind worden, moeten opgeleid worden. Dus eigenlijk hebben we gewoon besloten. We kunnen wel weliswaar te proberen te wachten om te weten wanneer we zekerheid hebben of wat er uitkomt. Maar het is verstand om nu al te gaan beginnen met werven. Volgende week komen de eerste vacatures al... en in de voorjaarsnota van het kabinet wordt de financiering geregeld. Tegen een vrouw uit Arnhem, die zat te bellen op de fiets... is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist... voor het doodrijden van een bejaarde vrouw. Volgens de verdachte liep de vrouw ineens met haar rollator het fietspad op. De bejaarde vrouw overleed twee dagen later. Pilotenvakbond VNV wil van Transavia voor morgen 1 uur horen... of de luchtvaartmaatschappij akkoord gaat met het CAO-eindbod van de bond. Zo niet, dan volgt er een stakingsactie. Wanneer de bond dan precies gaat staken, wil de VNV nog niet zeggen. Schaatser Esmee Visser heeft goud veroverd op de 5 kilometer in Pyeongchang. De debutante op de Olympische Spelen reed de afstand in 6 minuten, 50 seconden en 23 honderdste. Het is de zesde gouden plak voor Nederland. De Duitse journalist Denis Yücel, die vast zat in Turkije, wordt vrijgelaten na meer dan een jaar zonder aanklacht. Er hangt op nu wel een celstraf van 4 tot 18 jaar boven het hoofd voor wat Turkije terroristische propaganda noemt. Het is nog niet helemaal duidelijk of hij al kan terugkeren naar Duitsland. Ja, dat is inderdaad de vraag, want al eerder werden journalisten vrijgelaten... maar die moesten dan in afwachting van hun proces nog wel in Turkije blijven. Maar de minister van Buitenlandse Zaken heeft net gezegd... dat zelfs uh, vrijlating zonder voorwaarden is. En dat zou betekenen dat hij op het vliegtuig naar Duitsland mag. Correspondent Judith van der Hulsbeek, bondskanselier Merkel... heeft verheugd gereageerd op het nieuws. Ze zei erbij dat er ook minder bekende mensen vastzitten in Turkije... en dat die ook op een eerlijk proces wachten. De politie heeft in Lauwersoog medewerkers van Greenpeace aangehouden omdat ze te dicht bij een boorplatform bij Schiermonnikoog zijn geweest. Ondanks de aanhoudingen spreekt Greenpeace van een succes, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Voor Greenpeace is de actie goed verlopen, want er is vandaag nog geen proefboring gedaan. Er zijn nog mensen op het boorplatform, maar er zijn inmiddels ook arrestaties verricht. Drie mensen zijn aangehouden. En het weer nog zon en stapelwolken vanmiddag. In het noorden kans op een bui. Het is tussen 6 en 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. Maar het blijft wel droog. Ook morgen droog en zonnig. Jan, dankjewel. Helene Geest heeft verkeersinformatie. Ja, het is al vroeg in de middag raak. Op de A27 dan met name. Daar zijn meerdere ongelukken gebeurd. Van Breda naar Gorkum is daardoor de weg dicht bij Werkendam. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. Verkeer richting Gorkum en Utrecht kan het beste omrijden via Dordrecht. Verderop op die A27 is ook nog een ongeluk gebeurd bij Lexmond. Daar is de vertraging ook een half uur, maar er komt dus weinig verkeer bij... omdat de weg eerder al dicht is. De andere kant op ook een lange file van Utrecht naar Breda... tussen Hagenstein en Werkendam, bij elkaar 14 kilometer. En ook 40 minuten vertraging, dat zijn met name kijkers naar die ongelukken. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... heeft het verkeer ook heel veel vertraging tussen Amersfoort en Nulde. De vertraging is daar 50 minuten. Er ligt glas op de weg. De weg is bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. En het gaat ook tot half vijf duren. Verkeer richting Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 Met wat oude babyspullen geef je moeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl Kansfonds. Geven om een ander. Een multifocale bril, 99 euro. Ik ga naar I Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl Geen koud huis of koude douche deze winter? Vertrouw op de vakman van Veenstra.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 En goedemiddag. Eén vandaag is neergestreken op het dak van Den Haag. Café-restaurant Bink Rooftop aan bedrijventerrein de Binkworst Industrial... En gemoedelijk ook, met een uh, spectaculair uitzicht. En ik ga met mijn gasten praten over wat we hier zoal om ons heen zien. Want 21 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen... meteen van de aangekijken wat nou de echte thema's zijn die lokaal spelen. Hier is dat onder meer woningen. Er zijn er te weinig en dat vraagt creativiteit en da daadkracht. De gast uh, drie Haagse lijsttrekkers. Van harte welkom uh, allemaal. Uh, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Wethouder ook nu. Geldt ook voor Boudouin Revis. is ook wethouder, lijsttrekker van de VVD. Goedemiddag. En oppositieman Richard de Mos van Groep de Mos. U hebt ook mensen meegenomen, dus uh, u kunt zich laten aanmoedigen... als dat uh, zo nou, voor mocht komen. Dan. Ja, zeker. <laughs> Leuk dat jullie er zijn. En verder aan tafel Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt... aan de TU Delft. Ook supporters mee? Of, uh, nee, helaas. Eigen, uh, ja, eigen kracht ja. Ik heb mijn eigen supporters bij. Maar Lambert de Bruin, voor wat er zoal uh, online gebeurt... en politiek commentator Remco Teulings. Suzanne Bosman een vandaag nou, Lambert, laten we eens een beetje kennis maken met de politieke gasten. Uh, je hebt hun Twitter-accounts onder de loep genomen. Wat ja. hebben ze al gezien? Nou, het verbaast me eerlijk gezegd dat iedereen hier zo fris aan tafel uh, zit vanmiddag. Want het was een erg lange nacht in de gemeenteraad... zie ik op het Twitter-account van de heer De Mos. Tegen half drie vannacht twitterde hij een selfie... en schrijft nog steeds druk aan het vergaderen in Raad 070. Effectief, dat wel. Collega Lex Kraps van Ermel trekt in zijn laatste reguliere raad... nog even drie moties ter verbetering van de situatie voor daklozen over de streep. Held, zegt hij. Ja, tot diep in de nacht dus uh, bezig geweest. Sowieso is de gemeentepolitiek in Den Haag enorm rock roll. Want, wethouder Revis, VVD-lijsttrekker... u uh, twitterde een opmerkelijke bekentenis uh, van de week. Iets wat zelfs uw ouders nog niet wisten. Laten we even luisteren. Ik heb één keer uh, gebloot. Ja. Mijn uh, broer tegen mij zei, slaap, je krijgt nu kinderen, je moet het een keer meemaken. Hoe <laughs> was dat? Ik ben meteen in slaap gevallen en uh, ik heb u nooit begrepen waarom het leuk is. Ja, geen drugs voor u dus van want we willen niet dat u... Uh, in slaap nee, die valt. ene keer was genoeg, ja. Ja, en meneer Wijsmuller, hoe zit dat eigenlijk met u? Uh, de, uh, ik, val niet tellen, in, ik val niet in slaap van seks en drugs en rock'n'roll. Oh. Ik, ik stort mij daar volledig in. Oké, okay, maar ik zie dat u de stemwijzer uh, heeft ingevuld. Maar was dat onder het invloed van de een of de ander? Of wist u als lijsttrekker echt nog niet zeker of u op uw eigen partij zou gaan stemmen? Natuurlijk wist ik dat wel. Alleen, het is altijd spannend, want uh, ik heb het één keer meegemaakt... en dat is acht jaar geleden... Uh, dat ik uh, op een uh, verkeerde partij uh, terecht kwam. Dat uh, kwam op GroenLinks. GroenLinks en de Stadspartij zit in de stemwijzer altijd en dicht is bij elkaar. Een verkeerde partij? Dat is dan de verkeerde partij als je lijsttrekker bent van okay. die andere partij. Uh, dat bleek achteraf ook uh, een foutje te zijn in een uh, stelling die toen was. Uh, maar het is best wel pijnlijk als je dat voor de media doet. Dus dat werd toen ja, breed uitgemeten. Ja, ja. Het was nu een leuke gimmick. Ja, nou ja, u was toch nog uh, voor mijn liefst 90% eens met GroenLinks. En ze twitterden met Valentijn dat ze u een gratis lidmaatschap geven. Dus ik was even benieuwd of u die heeft aangenomen. Ik heb er wel voor bedankt. En ik heb er ook een uh, vermoeden bij waarom ze dat uh, hebben gedaan. Want volgens mij zijn ze nog op zoek naar een wethouderskandidaat. Ah. <lacht> zeg meneer, de mocht zo'n selfie om half drie. Hoe zag dat er nog uit? Nou, fris en fruit ook, Ja, zeker. He? Ja, ja, vast. Waarom ja. moest het allemaal zo lang duren? Ja, de, Want het uh, is nog veel later geworden, dan half drie begrijp Het is om de klok van half vier geworden, ja. Ja, dat is dan een, een laatste raad voor de verkiezingen. Waardoor, uh, ja, eigenlijk hadden we bij de fractievoorzitters overleg... Uh, misschien we het wel in tweeën moeten knippen... maar je wil het dan toch ook afronden om uh, met z'n allen op uh, campagne te gaan. Ja, en dan uh, moet je de prijs betalen dat het later wordt. Of ben je dan al een beetje campagne aan het voeren? Denk je van, ik ga hier nou, nog dat van in de gaten, inderdaad, dat de campagne gevoerd werd. Dat nee, niet... ja, daar ja, geloof ja, ik ja. helemaal niets van. We, we hebben de daklozen gediend en, uh, en de stad nee. gediend. En uh, ja, van campagne voeren was uh, totaal geen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je uh, goed op je hoede moet zijn, meneer Wijsmuller. Als je uh, zo laat nog aan de tand gevoeld wordt. Ja, dan worden inderdaad. mensen moe. Dan komen soms emoties naar boven drijven. En dan uh, kan dat nog wel eens een wonderlijke dynamiek uh, veroorzaken. Dus je, naad, je moet wel blijven opletten. Uh, sowieso moet je blijven opletten in een raad met 16 fracties. waar iedereen toch al een puntje probeert te halen dus je kan aan alle kanten kan je het voor je kiezen krijgen, zeker als bestuurder. Maar ook elkaar nemen ze vaak de maat. Ja, hebben ze nog geprobeerd uw pootje te lichten, meneer Revens, op de een of andere manier? Uh, ja, dat viel mee. Ik had een vrij ja. rustige avond. Ik moest helemaal op het einde van de avond nog twee keer wat over moties dat zo in slaap zeggen. kunnen vallen. Ja? Bijna wel. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen in de stad uh, niet zitten te wachten op een gemeenteraadsvergadering die tot vier uur duurt. En eigenlijk niet echt de wereld verandert. Dus ik denk dat het nu verstandiger is dat we ook allemaal lekker de straat op gaan. En ons bezighouden met mensen in de stad echt belangrijk vinden. Uh, Remco Teulings, jij ja. uh, komt uit Den Haag. Hè? Jij woont hier. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Is, er, is er een thema waarvan jij denkt, nou, dat, dat vind ik nou belangrijk? Als ja, ja, ik, woon in de, ik woon in de binnenstad. Ja. En uh, wat mij opvalt is dat Den Haag ontzettend fanatiek bezig is... met allerlei fietspaden aan te leggen door de hele stad. Dus iedere Haagenees springt op de fiets en die uh, rijdt enthousiast naar het centrum. En daar kun je vervolgens je fiets niet kwijt. Dat vind ik echt zo irritant. Dan heb je zelf een mannetjes en hesjes die houden af en toe fietsrasia's? Die, die laden ze op een, uh, op een wagentje en dan brengen ze me hier in de buurt naar de Binkhorst. Dan mag je hem voor 35 euro weer ophalen. Als je over erfenissen hebt, dan is dat er ja. Peter Boelhauer, uh, u houdt zich bezig met huizen, met woningen en dergelijke. Maar fietsen is toch ook een urbaan thema van belang. En dan kom je toch in alle grote steden tegen. Ja, zeker. Dat is erg in opkomst. Ik fiets zelf ook veel trouwens hier in de buurt. Dus dat is, uh, dat is mooi fietsen. Dat ja, maar een probleem voor heel veel steden. Want ja, ziet, wat wat Utrecht, doe je ermee? Heeft... Is leuk dat iedereen ja. fiets. Maar Utrecht maar... heeft nu een hele mooie fietsenstalling, de grootste van Nederland gebouwd. Dus misschien kan dat hier in Den Haag ook, uh, ook gebeuren. Ja, dat gebeurt ook. Heel goed. Ja. Nou, Op het koning Julianaplein voor het centraal seizoen ja. wordt een hele grote fietskelder ja. gemaakt. Een beetje vergelijkbaar. Met Utrecht. Ja. En ik denk dat we ook moeten leren van wat we 30 jaar geleden met de auto hadden. Ja, Toen precies. stond de auto uh, overal. Uh, het Binnenhof stond vol met auto's, de plaatsen in Den Haag. Ja. En we moeten nu ook voor de fietsen op dezelfde manier zorgen dat er voldoende ja. parkeergelegenheid is. En dat je de openbare ruimte mooi en aantrekkelijk houdt. Ja. Nou, Delft heeft het ook heel mooi gedaan. Met dat nieuwe station onder de grond, hele grote fietsenstallingen. Ja. Oké, okay, dus er gebeurt wel een hoop op dat vlak. Maar voorlopig geeft Remco er nog wel last van. Ja, ik ik ook wel. Dat, Helaas. Uh, Laten we het even, Remco, over de landelijke politiek dan toch ja. hebben. Nu je er toch bent, actualiteit. Ik dacht dat gisteren de Tweede Kamer Raadgevend referendum ten graven zouden Ja, dragen. dat was de verwachting. Ja. Maar het debat gaat volgende week door. Ja, want uh, ongeveer, de minister die ervoor verantwoordelijk is, heeft uh, huiswerk meegekregen. Die moet de Tweede Kamer even gaan uitleggen uh, waarom er geen referendum over het referendum gehouden kan worden. Uh, daar ging zij voetstoots vanuit dat dat zo was. Maar ze uh, dus heeft de Kamer niet kunnen overtuigen en uh, moet dat uh, alsnog doen. Nou is de verwachting wel dat uiteindelijk volgende week, uh, dinsdagavond, is dan het uh, debat uh, toch het doek valt. In ieder geval in de Tweede Kamer uh, voor het uh, referendum. Ja, En dan, en dat is misschien wel interessant voor de heren aan deze tafel... Uh, gooit ze het eigenlijk een beetje over de schutting. Ze zegt, uh, die, die, die, die uh, landelijk referendum, daar gaan we afscheid van nemen. Maar ik zie veel meer in uh, lokale uh, participatie. Dus uh, ik vind wel dat uh, mensen moeten kunnen meepraten... over uh, parken, speeltuinen, uh, noem maar op. Dus, uh, de gemeente een beetje weer als, als schaamlab voor de directe democratie. Daar komt het wel een beetje op neer, nee? ja. Ja, ja. ja. Is, nou, is ik, dat iets waar jullie op zitten te wachten? Ik zou het geen schaamlab noemen. Nee? In, in de steden gebeurt het. In de steden gebeuren al die veranderingen in de samenleving als het gaat om duurzaamheid... als het gaat om woningbouwontwikkeling... en zeker ook als het gaat om uh, participeren. Uh, juist de gemeenten nemen het voortouw. En inderdaad, ik vind het heel belangrijk dat wij als gemeente zorgen... dat bewoners aan de voorkant invloed hebben. Dat initiatieven vanuit de stad uh, een grote rol kunnen spelen... in het uh, beleid, in de plannen. Uh, wij hebben dat nu uh, deze periode ook uh, een titel gegeven. Van het, het is het motto van het college. Vertrouwen op Haagse krachten. Dat mag geen uithangbord zijn voor vier jaar. Daar moet je ook echt gewoon uh, structureel mee doorgaan. Dat is ook iets... Want je, je begon de uitzending met... we doen het hier van bovenaf. Mm -hmm. Nee, de Haag Stadspartij doet het van onderop. Ja, eh, Bottom-up. <laughs> ah, het uitkomt. Ja. Dat doen wij altijd wel zo. De Stadspartij zo. uitkomt, dan, dan luisteren jullie naar de stad. Dat doen wij altijd wel zo. En dat doen we al twintig jaar als uh, progressieve lokale partij. Want, meneer de Bos, u had wel een referendum gewild... over uh, het, het Spijforum. Ja, dat referendum is natuurlijk ja? geweest de vorige mm -hmm. verkiezingen. En toen heeft uh, de Stadspartij uh, een one-issue-item uh, gemaakt. Uh, namelijk uh, geen Spijforum. Ja, en uiteindelijk gaat... Uh, meneer om hem te ah, bouwen van is, tegen, hetzelfde, euh, tegen hetzelfde bedrag. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want uh, ja, daar raken de kiezers... Uh, de uh, vertrouwen in de politiek kwijt. Nee, mm -hmm. dat vind ik een beetje een grappenmakerij, want uh, dat spuifvorm is van tafel uh, gegaan... Ja terwijl alle raadsbesluiten waren al genomen. En toen wij uh, als uh, lokale partij gingen onderhandelen... met vier partijen die daarvoor waren, die dat besluit al hadden genomen... Laten, nou, ja. toen stond u klaar, uh, omdat u aangaf van wat ons betreft... is het Spuiforum geen breekpunt. U wilde heel graag aan tafel om het spijvorm te brengen. over uh, referenda dan, want de, de, de, de, de, daar, daar begonnen we mee. Uh, Remco in ieder geval over uh, dat dat nu, nu vanuit Den Haag wordt gezegd... vanuit Politiek Den Haag, Tweede Kamer Den Haag... van dat moet in de gemeente gebeuren. Is dat iets dat u ziet zitten, meneer Revis? Ja, Ik huid? vind het op zich een goed idee... dat het de landelijke overheid meer taken en bevoegdheden aan gemeentes geeft. Want het is wel belangrijk dat de gemeentes erover gaan. En als VVD-wethouder zie ik ook dat dat op heel veel plekken kan. Maar een referendum is wel een hele beperkte manier van invloed. Want dan heb je altijd één onderwerp. En als je een stad bestuurt... en je moet belangrijke beslissingen voor de stad nemen... heb je altijd veel onderwerpen die op elkaar inhaken. Als je iets voor de fiets beslist... heeft het gevolgen voor de auto of voor woningen of voor het groen. Uh, als je iets voor daklozen beslist, heeft het, iets voor, heeft het gevolgen voor mensen met een uitkering. Dus je moet dingen in samenhang zien. En een referendum kan dat, die samenhang vaak niet goed verwoorden. Nou, dat is toch geen goed idee. Ik vind dat zelf niet zo'n goed idee. Ik denk dat de verkiezingen een heel goed idee zijn. Dan kun je op een partij stemmen die die samenhang aanbrengt in een verkiezingsprogramma. Nou, Laten we daar opmerking. nou voor net ja. uh, hier aan tafel zitten. Met het thema waarvoor we hier naar de Binkworst zijn gekomen. Huizen, wonen, leven in de grote stad. Steden zijn in trek. Den Haag groeit als kool. In 2040 telt de Hofstad 625.000 inwoners, 100.000 meer dan nu. Maar ja, die moeten ergens wonen en werken. Maar waar? Our house, in the middle of a street. Our house. Dit is het voormalige SDU-terrein, de Staatsdrukkerij. En hoeveel sociale huurwoningen komen hier? Uh, op Bink Eiland komen geen sociale huurwoningen. Uh, huurprijzen die uh, beginnen vanaf de 850 euro. Zandzakken voor de deur als het ware uh, voor de vele kandidaten die daar in één keer op afkomen. Waar woon je nu? Uh, bij pa en ma. Ja, Want je bent 30 jaar, je woont bij je ouders. Ja. Dank aan de huizenmarkt. Ja. Zeker. We moeten bouwen omdat er ook heel veel hoogopgeleiden naar Den Haag komen. Maar is Den Haag niet bijvoorbeeld vol voor de hoogopgeleiden? Volgens mij komen er ruim 4.500 woningen. En de eerste zitten hier op 4 meter vandaan. Ik zeg gewoon, dat gaat gewoon glazen opleveren. Dat gaat glazen opleveren. Ja. En wie beoordeelt die zienswijze eigenlijk? Op dit moment burgemeester, wethouders. Maar zij hebben ook dit plan aangenomen. Ja. <laughs> en heeft u het idee dat er iemand voor uw belangen opkomt in de gemeenteraad? Nee, op dit moment helemaal niemand. Eh, projectontwikkelaars zien de euro's. Eh, Den Haag die kan pochen met heel veel nieuwe woningen. Alleen maar winnaars, denk ik dan. Behalve het ambacht. Maar in een ambacht kun je niet wonen. En er moeten woningen komen. Ja, maar die woningen zouden ook gewoon toch eh, in het Groene Hart geplaatst kunnen, kunnen worden. Huh? Nu worden wij naar het Groene Hart verplaatst. In Lara Kors verbleef de hele week hier in de Binkhorst... het voormalige bedrijvengebied waar we vandaag deze uitzending maken. Ja, dat moet Sula's bieden. Het moet allemaal veranderen in een moderne wijk... waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. En het moet allemaal helpen om Den Haag leefbaar en ook werkbaar te houden. Meneer Revis van de VVD, als wethouder bent u verantwoordelijk... voor de ontwikkelingen van de Binkhorst. We hoorden net in het verslag al ja, dat er spanning is... en er moeten snel veel woningen komen. Niet iedereen is daar enthousiast over... U begrijpt de zorgen, neem ik aan. Ja, absoluut. En uh, de gemeente Den Haag had uh, voor de crisis voor de Binkhorst een enorm plan. Hè, met een, uh, een tekening die leek een beetje op metropolis... Uh, uh. Om dat allemaal uit te voeren, dat hebben we van tafel gehaald. En we hebben de Binkhorst in stukjes geknipt. En heel voorzichtig, ook met de bestaande gebruikers daarbij, ontwikkelen we de Binkhorst. Maar er is natuurlijk wel ruimte voor woningen. Want als je naar de stad Den Haag kijkt, is de Binkhorst één van de plekken... waar je op een hele goede manier kantoren kan transformeren. Zoals het STU-terrein of nieuwbouw kan, kan creëren. Ook voor alle soorten bevolkingsgroepen, dus ook sociale woningbouw. Maar ook voor hoogopgeleide of mensen die hier een bedrijf hebben. Uh, dat zijn allemaal uh, doelgroepen die op de binkhorst prima terecht kunnen. Ja, waarom kan het hier wel? Want uh, de, de VVD pleit er eerder voor dat de woningbouwplannen in Scheveningen... waar in het havengebied dan ook, ook van alles aan de hand is... dat het daar niet goed samen gaat. Ja, dat klopt. Woonen. Vlak voor de verkiezingen pleit ze daarvoor. ik vier jaar niet over gehoord. Vlak voor de verkiezingen okay. zijn ze ineens op Scheveningen zeer actief... om de huizenbouw die ze zelf goedgekeurd hebben... om die alsnog als tegen te houden. Dat is jammer. Uh, maar ik ben blij dat ze zo voor de verkiezingen het licht zien. Want inderdaad, de haven moet haven blijven. En daar moet bedrijvigheid zijn. En uh, daar moet de schepen. We worden het altijd zo goed eens met elkaar op het laatst. Hè? Maar het is uh, denk ik wel van belang dat je kijkt waar je kan, uh, kan bouwen. En uh, daar waar veel bedrijvigheid is. Uh, zeker met een zware milieucategorie kan dat niet. Dus op de Binkhorst op sommige plekken ook zo. Uh, en op plekken waar heel veel groen is, daar is het uh, niet verstandig. Dus bouwen in het groen willen we in Den Haag zeker niet doen. We zijn een hele groene stad. En uh, in de Binkhorst willen we juist ook groen uh, toevoegen op plekken waar dat kan. Dus eigenlijk de enige gebied in Den Haag waar we ook echt meer groen realiseren. En daarnaast is er nog steeds ruimte voor woningen. Dus ik denk dat we dat op een beheerste uh, manier doen, stapsgewijs. En ook met uh, de bewoners samen. We nou, Richard, het? dan nou, vindt u ook dat dat hier wel kan? Ja, dit is een hele mooie ontwikkeling. En hiervoor complimenten aan de wethouder. Kijk, wat is je verdiend, dan krijgt dus je ook. Dit is een hele mooie ontwikkeling. Combinatie bedrijven, bedrijvigheid, uh, nieuwe bedrijvigheid. Groen, uh, gebruik van de drie havens die hier liggen. Dit is gewoon een prima uh, ontwikkeling. Maar ja, toch, ja, toch nog wel een kanttekening dan. Want het is een ontwikkeling die soms wel scheurt. Omdat inderdaad heel veel creatieve bedrijvigheid die zit, stadsgebonden bedrijvigheid. En als er inderdaad heel veel woningen in de omgeving worden gebouwd en als die ook vooral via tennis worden weggezet. En marktpartijen die gaan dan vol voor het benutten van de ruimte die er is... dan komen al die kwetsbare functies, die creativiteit en de bedrijvigheid... komt zwaar onder druk te staan. En soms zijn daar ook al een paar... U heeft onze transparantie ah, kijk, er wordt actie gevoerd. Kijk, oh, ja. niet te woord staan. Wie bent u? Rood, Jong in de SP staan voor transparantie. U heeft ons transparantie naar open bedrijfscultuur aangeboden. Heeft u vier jaar lang beloofd, maar u heeft dat niet waargemaakt... Daarom komen wij u vandaag deze prijs voor de minst transparante politicus van de gemeente Den Haag aan... Ik snap dat deze SP-campagne op deze ja, manier de radio probeert te... Het is goed te merken dat het vaker. campagne is. Meneer ja. ik heb deze kort en dan gaan eerder... wij we weer door. Bedankt ja. dat jullie even Aangenaam. langskwamen. Ja. Dus nou, we zetten hem hier, ja. hier ja. neer. Ja. Ja, Oké, okay. ik zet hem even ja. hier. Ja. Ja. Ja. De tafel is maar klein. Ja. Ja. En korte reactie? Ik ben al transparant. Ja, ja je daar van de open bestuursstructuur. Oké. Goed, um, ja, we waren, het aan het, uh, we waren natuurlijk aan het praten over wat er hier uh, in de Binkhorst uh, allemaal uh, gebeurt. En u zei van, ja, de, die, die fricties, meneer Wijsmer, die zijn er natuurlijk wel. Ja. Dat zie je. Ja, maar de, dus dat betekent dus maar, ja. dat je wel moet zorgen dat die kwetsbare functies en die diversiteit, wat nu inderdaad de binkkost nog een prachtig gebied maakt, rauw en uh, inderdaad interessant en daar willen mensen naartoe. Daarom is die hier zo hip. Dat moet je wel bewaken. Dus je moet de markt daar niet te vrije handen. Het moet wel rauw blijven. Het moet wel die rauwe, uh, dat rauwe karakter blijven. Ja, ja meneer Revis? Nou, ik denk hoe dat we het ook allemaal dat? eens zijn. En, uh, ik heb de afgelopen periode met uh, Joris in het college ook samen al die uh, plannen goed uh, bekeken. Uh, en, dat, en dat evenwicht is er ook. Uh, ik denk dat het belangrijk is inderdaad die rauwe hand te, uh, rand te houden. En uh, daar aandacht voor te hebben. En uh, tegelijkertijd uh, zijn we het eigenlijk alle drie over eens. Dat dit een plek is waar je uh, wel meer woningen kan realiseren. Mm -hmm. Meneer Boelhauer, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Uh, bedrijventerreinen die worden gebruikt, worden hergebruikt voor woningbouwprojecten. Is dat kansrijk? Ja, zeker kanselijk. Maar je moet er echt goed mee oppassen. Want zoals terecht al uh, Wijsmuuner aangaf... het is ook een, uh, ja, een milieu waar uh, een hoop werkgelegenheid kan, kan bloeien. En als je dat kwijtraakt, ja, dan, dan is ook voor de, voor, voor de start van de nieuwe bedrijven... heel belangrijk dat je die broedplaatsen behoudt. Dat zijn de voorwaarden. Dus dat moet je echt blijven doen. Maar een ander probleem wat ik zie... en dat gelukkig doen we dat in Den Haag minder... en ik kan me ook de mos voorstellen dat die met Scheveningen voorzichtig is... Je ziet, in heel veel gemeenten zie je toch dat ze bedrijven aan het uitplaatsen zijn. Hè? En Amsterdam gaat dat natuurlijk nu in Havenstad gaat dat op grote schaal doen. Ja, die bedrijven moeten ook ergens naartoe. En wat je dan gaat zien is dat die bedrijven komen dan weer in de randen. Buiten de stad, daar mogen we dan niet wonen, want we mogen niet in het groen wonen. Het maar maar, nou, maar nou ja, en dan, en, dan, en dan ga je dus problemen creëren. Want dan, dan ga je dus groene ruimte aan die bedrijventerreinen geven. Want die moeten echt ergens geplaatst worden. Het kost heel veel geld. En je krijgt weer allerlei forensisme. Dus je moet ook eens goed nadenken of je toch ook niet wat... Ja, wat, ook wat we moeten bouwen buiten die steden. En, ons, ik denk we... en, en, en Den Haag doet dat heel goed, vind ik. Die kiezen voor een bepaalde groep. Die zeggen, oké, okay, voor één gezinswoning moet je eigenlijk minder bij ons zijn. Dus als je in het groen wil wonen, in de omgeving, dan, dan kun je beter elders, althans, de meeste mensen kunnen dan beter elders gaan wonen. En dat betekent dat je dus ook elders moet gaan bouwen, niet alleen in de stad. Maar dan jaag je wel een bepaalde groep de stad uit. We kunnen niet voor, die stad is zo populair, dan kun je niet voor iedereen kun je die bestemmen. En ik denk dat ze hier een goede keuze maken door in het centrum gewoon hoogstedelijk te gaan bouwen... voor, uh, voor ouderen, voor jong uh, urban professionals. Kleine woningen ook. Die, die, die kun je daar prima huisvesten. Hier in de Binkhorst is het natuurlijk ook prachtig milieu. Daar kan in feite iedereen wonen. Ja. Maar daar ga je het niet mee redden. De druk is zo enorm groot. Er zijn ook studies, zijn er, uh, diverse studies zijn er uitgebracht. We gaan het gewoon niet redden met alleen bouwen in de steden. En ook Den Haag heeft ongeveer capaciteit tot 2020. En daarna moet er echt gezocht worden naar nieuwe, nieuwe opties. En daar zijn uh, binnen het kabinet Remco ja. wel ideeën over. Nou ja, kijk, wonen dat uh, nam een groot deel van het regeerakkoord ook uh, in beslag. Er moet enorm gebouwd worden. Nou ja, in ieder geval, werd, uh, tegen, vond ik, ja. het ja, voor de kedders viel het misschien tegen. Voor de volgers uh, was het een, uh, een behoorlijk hoofdstuk. Uh, er moet flink gebouwd worden. Maar wat mij nog uh, meer opviel eigenlijk... is een opmerking die uh, minister Ollongren ja. later maakte... Uh, nou, dat ja, die viel op. Ja, ja die viel op. Ik weet al waar ik op doe. Uh, zij zei, ja, die gemeentes, die moeten ook veel meer lef uh, tonen. Ze tonen te weinig lef als het gaat om, uh, om bouwplannen. En die zouden lef ook valt om meer die Ja, die veert al op. Ja. Uh, ze zouden ook wat meer in het groen uh, bouwen. Dan denk ik, ja, in de Randstad heb je al zo weinig groen. Maar, uh, ja, maar wij... Wijsmullen uh, er veert niet groen. voor niks op. Nee, wij tonen inderdaad lef door juist binnenstedelijk te bouwen. Dat zijn de moeilijke opgaves. Door te zorgen dat je die schaarse ruimte beter benut. Dus dat betekent dat je uh, bijvoorbeeld de Utrechtse baan gaat overkluizen... Dat betekent dat je bij de openbaar vervoersstations, dat je daar de ruimte zoekt, betekent dat je ook tegen het spoor aan gaat bouwen of soms zelfs over het spoor heen. Binnenstedelijk bouwen is vaak duurder, is complexer, maar mensen willen in die stad wonen, die willen bij die voorzieningen wonen en wij als steden nemen die verantwoordelijkheid. Als ik dan de minister hoort zeggen dat je moet bouwen in het groen, nee, je moet groen bouwen in de stad en je moet die druk daar wel ophouden, want anders gaat de markt inderdaad voor die makkelijke weilandjes in het groen kiezen en dan krijgen we die stedelijke opgaven nooit van elkaar. Nee, nou, dus er zijn ja, geen vrienden het, gemaakt met die opmerkingen, dat is natuurlijk ook behoorlijk. In, in het groen gebouwd. Ja. Dat viel me een beetje, beetje tegen voor zo'n groene wethouder. Die zegt altijd duurzaam te zijn. Je hebt natuurlijk zelf, uh, geloof ik dit jaar alleen al... 3000 uh, bomen gekapt en je hebt volop in groen gebouwd. Rondom het Hagenziekenhuis, 500 bomen weg voor een paar woningen. En de we balans, de balans rond, is, is kwijt aan het raken. We hebben inderdaad rond het Hagenziekenhuis en, uh, hebben wij flink en, gebouwd. En, en, en er worden nu 600 woningen gerealiseerd bij een OV-tophalte. Uh, dus de, juist daar moet je uh, bouwen. En uh, we, hebben ook, het ja, we, park, we hebben ook het park daar aangrenzend. Het uh, Florence Nightingale Park wordt daarin herzien. En inderdaad, er zijn bomen voor gekapt. Maar dat park is juist een hele belangrijke randvoorwaarde om daar ook uh, te kunnen bouwen. Het viel mij ook wel op toen ik aan het begin van deze periode met de Haagse Stadspartij ging samenwerken. Die hadden we 16 jaar lang in de oppositie gezien. Met uh, een beetje het verhaal wat Joris Wijsmiddel net vertelde. Dat ik dacht, die gaat een beetje op de rem trappen. Maar Joris heeft volop het Gas getrapt en heeft woningen gebouwd. Inderdaad, in het groen hè, bij het Haga ziekenhuis. Ik denk dat we dat niet overal moeten doen. Hè. Dat was eh, eens maar nooit meer. Wat mij betreft, ik denk dat we beter in de Binkhorst kunnen eh, verdichten rondom de stations. En dat moet je ook echt doen. Hè? Je kan erover praten, je kan er nota's over schrijven. Maar je moet uiteindelijk toch je mouw opstropen en zorgen dat er een schoppen En in hoeverre moet je verder met de regio in contact? Want als zoals uh, Boelhouder zegt de, de gezinnen dan maar naar, naar andere plaatsen in de buurt. Uh, ik vind dat wat het, kort door de borst. Volgens mij kunnen gezinnen ja? juist heel goed in Den Haag wonen op veel plekken. Maar je kan wel keuzes maken. Dus het, het, het centrum van de stad is echt een hoogstedelijk centrum. Moeten juist voor gezinnen worden genouwd, zeg ja, Maar de traditionele grondgebonden woning is schaars, zeker in een stad. Dus in het centrum van Den Haag heb je appartementen. Uh, en daar willen mensen ook heel graag wonen. En met de regio moeten we ook afspraken maken. Bijvoorbeeld over de verdeling van sociale woningen. Want mensen die een Baan hebben in Den Haag, die zouden eigenlijk in Den Haag moeten. Maar dat moeten we ook wonen. in Den Haag zelf ja, ik denk dat het doen. Wat heel belangrijk is, Joris, dat iemand die dat politieagent moet... is, of uh, schoonmaakster leraar. of uh, leraar. Ja, maar dan moet je in je eigen verkiezingsprogramma de 30% sociaal regel, dus niet loslaten. En wil je die regio aanspreken op dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen, dan moet je het zelf natuurlijk ook waarmaken. Nee, dus niet. En, huizen en dat laat gaan bouwen jij Voor los. mensen die uit de regio komen en eigenlijk niks bijdragen aan de economie. Dus economische gebondenheid lijkt me voor het sociale segment heel erg belangrijk. Zeker in de stad als Den Haag. Want we gaan een beetje de kant op als Rotterdam uit. En ik denk dat we daar een voorbeeld aan moeten nemen. Wel, nee. Op die manier dat, uh, in hoeverre is dit uh, te sturen, die bewegingen van mensen, Peter Boehauw? Nou, ja, dat is natuurlijk heel met je programmering, kun je dat heel goed sturen. En dat gebeurt ook. En ik bedoel, Den Haag heeft denk ik een evenwichtig programma. He, die hebben 30% sociaal, ik geloof. Hoeveel jongens? 40% midden, 30? Nee, 20% midden, midden. En de rest en, en ook 20% uh, ja. middenkoop. Nou, dat vind ik een, een, een, een... dat bedien je in feite iedereen. Kijk, wat je in Rotterdam bijvoorbeeld ziet, daar kiest men heel bewust voor heel, vrijwel geen sociaal. Meer, Dat is een hele andere keuze die daar gemaakt wordt. En daar kunnen de burgers straks ook gaan kiezen. De rechtse partij, met name Leefbaar, die kiest, die kiest voor geen sociaal... en zelfs heel veel sociaal uit, uit de voorraad halen. De linkse partijen kiezen daar voor een substantie, substantieel deel sociaal. Dus daar heb je echt wat te kiezen. In Den Haag zit ik, ik weet niet precies, maar hier zit het redelijk evenwichtig, vind ja, het ik, hoor. Dat dichter bij elkaar. Ja, ja, ligt we we er hebben een evenwicht. In Absoluut niet evenwicht is hier is natuurlijk de groei versus uh, de bereikbaarheid van, van de stad en daar maakt onze partij zich heel erg druk over. Deze stad staat wel stil. Hè. We hebben ja. op... nou, jullie hebben heel weinig gebouwd. Nu is het opgepakt maar de jaren nee, maar ervoor... We staan, we staan nu al stil, zowel in de auto als in het openbaar Is is is is, ja. is Den Haag ja. echt vast aan, aan het lopen. Ja. Ja. En dat is echt een, een groot zorgpunt. Want als hier ja, maar je auto auto auto. Wij gaan zo verder. Ik ga jullie even onder. Zo meteen verder hier vanuit het rooftop-restaurant Bink in Den Haag. Dan is ook Shida Bukizu hier. Zij maakt samen met twaalf buurtbewoners uit Laak... een voorstelling over hoe politiek verder doorcijpelt. We kunnen het er hier wel over hebben, maar hoe dat doorcijpelt... in het leven van mensen uit Laak. Maar eerst het nieuws... NPO Radio 1. Sophie Verhoeven. Op Schiphol zijn twee jihadverdachten aangehouden. De twee mannen van 29 uit Rotterdam zouden in Syrië... hebben meegedaan aan de gewapende strijd. De twee hadden zich in Turkije gemeld bij het Nederlandse consulaat. Ze zijn onder begeleiding van de marechaussee... op het vliegtuig gezet naar Nederland. Het gerechtshof in Den Haag vindt dat Nederlandse rechters... niet bevoegd zijn om een besluit te nemen... over de terugkeer van het naar India ontvoerde meisje Insia. Daarmee is een eerdere uitspraak van de Haagse rechtbank... dat het meisje terug moet vernietigd. Het kind werd in 2016 ontvoerd door haar vader naar India. Er moeten honderden extra douaniers komen vanwege de brexit. Nederland krijgt er door het vertrek van Groot-Brittannië... uit de Europese Unie een nieuwe buitengrens bij. Volgende week al gaan de eerste vacatures uit. En de pilotenvakbond heeft Transavia een ultimatum gesteld. Anders gaat er gestaakt worden. Morgen voor 1 uur s middags moet de luchtvaartmaatschappijen laten weten... of het akkoord gaat met het CAO-eindbod van de bond. Zo'n 500 piloten van Transavia zitten al ruim een jaar zonder CAO. Sophie, dankjewel. Een drukke vrijdagmiddagspits, alleen de geest. Ja, het gaat uh, helemaal niet goed op de weg. En dan vooral niet op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Werkendam staat het verkeer muurvast. Want bij Werkendam is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Ze zijn op dit moment aan het bergen. Verkeer richting Gorkum en Utrecht kan het beste omrijden via Dordrecht. Verderop op die A27, dus verder naar Utrecht toe... gebeurde ook een ongeluk bij Lexmond. Daar is de weg wel weer vrij. Daar staat nog wel 6 kilometer file achter... Maar die file is dus aan het oplossen en er komt ook weinig verkeer meer bij. Op de A27 van Utrecht naar Breda, de andere kant op dus... tussen Hagenstein en Werkendam bij elkaar ook 14 kilometer file. Daar is de vertraging meer dan 40 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle ligt glas op de weg bij Strand Nulde. Dat zijn ze op dit moment aan het opruimen. Dat verloopt voorspoedig, dus dat gaat niet al te lang meer duren als het goed is. De vertraging vanaf Amersfoort is flink, meer dan een half uur. Dus je kunt beter omrijden via Apeldoorn. De Olympische Winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is de Donke-Olympic. Olympisch nieuws met Gio Lippens. Nou Gio, we hebben begrepen dat er zelfs in de ministerraad... voor haar werd geapplaudiseerd. <laughs> Smee Visser. Ja, voorkomen terecht, hè, want uh, ja ze pakte opnieuw goud voor Nederland. En op de vijf kilometer was ze gewoon de beste van allemaal en dat was onverwacht. Nadat Anouk van der Weijden in de allereerste rit al de snelste tijd had neergezet... ging Visser daar in de vierde rit onderdoor. En toen was het een kwestie van wachten... totdat de tweevoudige Olympisch kampioene Martina Sablikova moest schaatsen. De tijd van Esme Visser is nu gepasseerd. En Sablikova komt nu pas over de steen. 30 jaar naar Yvonne van Gennep. 30 jaar naar goud, hè, hebben we.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 Yeah... En dat ik hier win, daar dat, dat, ja. Ja, heb ik geen woorden voor. Nou, groot was er dus voor die 22-jarige Esme Visser. Het zilver ging naar Martina Sablikova... en het brons was er voor Natalia Voronina. De meest ondankbare plek op de Olympische Spelen is natuurlijk de vierde plaats. Die eerste plek zonder medaille was voor de Nederlandse Anouk van der Weijden. En dat is balen, vooral omdat het verschil met het podium zo klein is. Vooral omdat het natuurlijk ook maar twee tiende is. Kijk, als iedereen zes seconden rondendoor gaat... dan weet je dat het gewoon echt niet goed genoeg was. En nu... Nee, ik heb gewoon wel een hele goede rit gereden. Persoonlijk record en ik kan mezelf ook niks verwijten van onderweg. Maar ja, het is wel heel zuur dat je dan met een persoonlijk record en een goede rit... Ja, dat je dan 2-10 naast het podium staat. Van der Weijden en Visser waren niet de enige Nederlanders die vandaag in actie kwamen. Voor skeletonster Kimberly Bos stonden er vandaag twee heats op het programma. De laatste bocht op weg naar die streep, Die komt hier in zicht en 52-26. Dat is zevenhonderdste sneller dan in de eerste run... maar niet de snelste tot nu toe, want ze geeft ruim een tiende toe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 Suzanne Bosman. Eén vandaag. Tot de gemeenteraadsverkiezingen verruilt een vandaag op vrijdagmiddag... de Hilversumse Studio voor een lokale stamtafel. Vandaag Den Haag, de Binkhorst waar we praten met de drie lijsttrekkers... Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij... Boudewijn Revis van de VVD en Richard de Mos van Groep de Mos. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft is er. En welkom, Shida Bukizu, dichteres, theatermaker. U maakt samen met buurtbewoners uit Laak een voorstelling... over de rol van politiek in het leven van mensen die daar wonen. Hebt u daar een voorbeeld van? Uh, ja, dat ga je straks horen in de column. Oké, okay. uh, ja, ja, want ja. Het, het zijn, mensen hebben u verteld wat hen bezighoudt... en dat heeft u verwerkt in de voorstelling en ja. ook in de voordracht zometeen. Nou, ik ben ze vooral uh, veel vragen gaan stellen en uh, met ze in gesprek geweest... over wat doet politiek nou met je in het dagelijkse leven. Dus op hele kleine schaal en niet zozeer heel groot. Uh, want mensen hadden het meteen over hele grootse Thema's, Maar ik dacht, nee, laten we het even kleiner trekken. En, en wat kom je tegen uh, wanneer je bijvoorbeeld uh, ergens oversteekt? Uh, hoe zit dat dan? Uh, uh, zijn er genoeg, uh, uh, is er genoeg OV's? Is de verbinding juist? Uh, uh, zijn er donkere plekken in de wijk? Nou, dat soort, dat soort zaken kwamen dan uh, naar voren. Nou, benieuwd ja. wat dat oplevert. Ja. Uh, we gaan naar Dus, dus dit is wel echt een vertolking vanuit de mensen... met wie ik de voorstelling aan het maken ben. Ga u gaan. Ja? Oké. Okay. De voorstelling speelt zich af in de buurtsalon. Alles is net zo echt en verzonnen als in de politiek. Alles is toch theater, niet? Kies als kijker of speler zelf voor fictie of realiteit. Wanneer een buurtbewoner een politieke bijeenkomst organiseert... komt er een massa publiek op af. Welgeteld drie personen. Er is een gemeenteraadslid met een belangrijk en inhoudelijk programma. De hondenpoep moet van straat. Er kleeft soms iets te veel shit aan de schoenen van mensen... die wat komen halen, maar vergeten iets te brengen. Het maakt namelijk niet uit van welke partij je bent... als je maar echt iets kan betekenen voor de wijk. Bij beloftes maken zet iedereen zijn beste beentje voor. Het leven is al politiek. Waarom moeilijk doen? Woon je in dezelfde wijk en je wilt op bezoek? Wees niet getreurd, je betaalt gewoon voor het parkeren. Eenzaamheid vergroot. Het kost ze te veel en de buurt vergrijst. Iedereen gaat langzamerhand dood. Gelukkig is er de huizenmarkt en de vastgoedontwikkelaars. Ik bedoel, Laak wordt eindelijk hip. Geen armoede of asociaal gespuis. Maar de mensen die al meer dan 30 jaar van hun leven in Laak wonen... die krijgen niet zo gauw de kans om te verhuizen, ofwel... De eilandjes worden groter. Er worden zoveel mooie dingen georganiseerd. En toch mist er integratie tussen de meeste mensen. Het is als een tango die elkaar nooit raakt in de passen. Shida Bukizu, de voorstelling. Waarom moeilijk doen, hè? want zo ja, heet hij. Die, die ja. is op 16, 17 en 18 maart te zien in het Laaktheater in Den Haag. Yes. Dank voor de verkiezingen. Dank Niet je. zomaar natuurlijk, ja, zeker. Ja. Um, een vandaag is, zit, vandaag. dank dat je hier was... Ik zit in Rooftop Restaurant Bink op bedrijventerrein Binkhorst in Den Haag. Dus dat hip happening bedrijvig en bewoonbaar moet worden. Joris Wijsmuller van de Stadspartij, Boudewijn Revis van de VVD... bij de wethouder, dus verantwoordelijk voor hoe het nu hier gaat. Richard de Mos van Lijs de Mos, u bent wel ook klaar voor verantwoordelijkheid? U kan het gaan ja, het zo overnemen. Ja, zeker. Ja, hij heeft zijn pak al aangetrokken. Het ziet er goed uit. ziet er goed uit. Uh, we zijn inhoudelijk ook sterk met een fantastisch verkiezingsprogramma en uh, een hele goede kandidatenlijst. Dus uh, wij zijn uh, klaar om te gaan uh, besturen en ja. uh, om de goede be beslissingen te nemen voor Den Nou ja, en. Uh van belang om gevoel te hebben, wat, wat mevrouw Boekizo net uh, verwoordde... Van, waar, waar, waar mensen echt mee bezig zijn. Absoluut, en dames, Bewijken wij ook in iedere, iedere wijk... wijkvertegenwoordigers en stadsdeelvoorzitters... trekken wij heel actief de wijken in. We zijn echt een lokale partij. Naar de mensen luisteren, uh, de klachten of de suggesties en tips uh, ophalen in de wijken. U bent heel lokaal, dat geldt ook voor meneer de... uh, Wijsmiller. Is het dan lastig, meneer Evers dat u van een landelijke partij bent? Nee, ik denk dat het een voordeel is. Ik denk dat het uiteraard heel belangrijk is... dat je. Nou ja, deze week niet helemaal, toch? Nee, het is iedere week een voordeel. <laughs> het is namelijk eh, ontzettend leuk om, eh, om echt eh, lokaal bezig te zijn. Maar het, is, het helpt wel heel erg als je ook gewoon eh, goed weet hoe je mensen landelijk bereikt. En als je eh, als wethouder van een grote stad eh, directe contact hebt met mensen in het kabinet... dan is dat heel erg nuttig. Maar tegelijkertijd, ik ben niet de hele dag met het Binnenhof bezig. Ik vind de stad zelf leuker. Maar ik wordt u er wel, wel op aangesproken? Uh, ja, maar meestal in positieve zin. Uh, ik denk dat mensen heel erg goed zien dat. Uh, Neem bijvoorbeeld het nieuws van deze week. Een van de belangrijkste nieuwspunten van deze week is toch. Dat, dat... was meneer Zelstaan. Nee, dat was volgens mij oh. dat de economie van Den Haag uh, van de Nederland nog nooit zo hard gegroeid is in tien jaar tijd. Dus de economie groeit weer. En dat komt door een kabinet wat de mouwen opstroopt. Ja, op een of andere manier ik heb daar op... dan toch weer minder over gehoord dan over. Nou, dat ligt een beetje aan wat je luistert en leest. Oh. Maar als ik op straat kom. Oh, dat komt ons. Hij heeft alleen ja. de het VVD krantje ja. gelezen, denk <laughs> ja, ik. Ik weet wel dat er mensen in, de, in, de, in, de, in het land over uh, zelfs gaan praten. En dat is ook heel erg vervelend. Maar ik denk dat het echt belangrijk is dat de economie groeit. En dat dat ook echt iets is wat ook beklijft. En daar is hard aan gewerkt door heel veel mensen. En heel veel mensen van de VVD. En daar ben ik trots op. En de Partij van Naarwijd, ja. Ja, ook. Ja, die nemen verantwoordelijkheid op het goede moment. Nou, laten we het dan eens hebben over, over hoe dat hier gaat. Den Haag is dat van grote contrasten. Zand en veen, hè? hoor je dan. Rijk en arm, kleurrijk. Meneer Wijsmuller, hoe uitzicht dat? Uh, hoe dat zich uit? Ja. Nou, dat Den Haag gewoon een stad is met heel veel verschillende sferen. Uh, je kan hier echt in een buurt raken komen. En dan heb je een hele drukke, veelkleurige buurt. En uh, een uh, kilometer verderop ben je in het groen ben je met, met villa's om, om, om, omringd. Uh, met historie. Uh, en zo heeft Den Haag echt heel veel verschillende uh, sferen. Uh, wat wel zo is, is dat er ook uh, juist in buurten waar ook veel sociale woningbouw is. Dat er heel veel concentratie is ook van problemen. Dus we moeten wel zorgen dat we als stad, en Den Haag staat ook te Boek als een stad met segregatie. Uh, zeker voor Nederlandse begrippen hebben wij veel segregatie. En daar hebben we wel een opgave te gaan. Maar dan moet je dus uh, marktcontrair gaan bouwen. Dus dan moet je ook zorgen dat je sociale woningen in duurdere wijken bouwt. En duurdere woningen in uh, de, de kwetsbare wijken. Ja, en dat doen we Mosse, bijvoorbeeld bij de Leiweg uh, Bij u, dat uh, Haga ziekenhuis. Als u straks uh, verantwoordelijkheid hebt, hoe, hoe gaat u dat, uh, dat aanpakken, die verbinding... Nou ja, eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. Ik hoop als wethouder, als ik dat ook mag worden... dezelfde lijn voor te zetten als ik dat nu doe. Dat is namelijk de stad ingaan en met mensen in gesprek gaan. En dat is wat mensen heel vaak missen. Mensen missen het contact met de politiek. Mensen missen een luisterend oor. En je moet het met de stad samen doen. En wat Joris net zegt is waar. Den Haag is heel rijk aan verschillende invloeden. Maar helaas ook nog heel veel problemen. En maatwerk per wijk is in deze stad heel erg nodig. Hoe maak je, meneer Revers, van een ambtenaar... Een, een werkende stad... Ja, ik denk dat dat een van de grote strategische opgaven van Den Haag is. En dat uh, de, de goede basis voor een economie uh, heel belangrijk is in, de, in deze stad. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor uh, bedrijvigheid. Dat je dus ook bij gebiedsontwikkelingen... niet de projectontwikkelaars die het meeste geld verdienen aan woningbouw... de ruimte geeft om dat helemaal te doen. Maar dat je ook echt uh, verlangt als stad dat er bedrijfsruimtes zijn. Het werken moet ook lonen in de stad. Hè. Dus mensen die hier een baan hebben, moeten hier ook kunnen wonen. Uh, mensen die een baan hebben, moeten daar ook van kunnen profiteren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat Den Haag een stad wordt waar we werken loont. En we hebben natuurlijk één groot voordeel. We zitten aan zee. Dus je kan ook na het werken even lekker surfen. En dat kan nergens in Nederland. Ja, die, die projectontwikkelaars, meneer Boehau. Ja. Hoe, hoe belangrijk zijn die? Want we hebben het hier steeds over, over de politiek natuurlijk. En wat daar de plannen zijn. Maar... Ja. Maar ja. zij het niet eigenlijk uit? Nee, dat is goed. is, maken, maakt natuurlijk gewoon de lokale politiek dat uit. En kijk, er kan nu ook, maar technisch kan er ook ontzettend veel. Die woningprijzen zijn zo enorm gestegen. Kijk, tot voor kort was het gewoon heel moeilijk om überhaupt te bouwen. Hè. Was het financieel een heel lastige opgave. En je ziet nu gelukkig dat, dat juist gemeentes ook veel meer gaan onderhandelen met beleggers en met ontwikkelaars en eigen eisen stellen. Je ziet het in Amsterdam nu, hè, met dat middensegmenten, afspraken. Dat is ook het grote probleem voor die middeninkomensgroepen, ook in deze stad. Hoe zorg je ervoor dat die woningen betaalbaar blijven? Dan bedoel ik dus tussen de 700 en 1000. Laat je het aan de markt over, dan ben je het kwijt. Hè? Maar je ziet nu in Utrecht, Amsterdam, en ik weet niet hoe jullie dat gaan doen, zie je nu goede afspraken met beleggers. Nou, maar dat is dan. ook mogelijk, omdat, omdat ze ook wat kunnen verdienen. Dus, dus de markt maakt dat ook mogelijk. En dan, ja, dat, dat is het positieve. Maar als je ze in de gang laat gaan, ja, dan is het natuurlijk Toch de... je die, e die groeiende economie zo belangrijk. Ja, precies. maar daarmee Daar zonder meer. kun je dus wel zorgen dat je ook dingen echt doet. He? Dat je ja. niet alleen maar vage plannen schrijft of langs maar... de kant staat te roepen. Maar dat je juist je mouw stroopt ja. en die afspraken. Ja. Maakt, zodat het ook echt de juiste woningen zijn. En dat je ook afspraken maakt over bijvoorbeeld duurzaamheid. Ja, en dat, is dat is ook een aspect wat vaak bij papier ja, blijft. Precies, moet uiteindelijk in die woningen. Maar je moet vooral worden... langjarige afspraken maken. Hè? Want, en wat een ander probleem ook in veel steden is nu dat in de particuliere voorraad, de goedkope voorraad, ja, dat wordt technisch, maar we hebben een nieuw woningwaarderingsstelsel. En dat betekent dat heel veel bereikbare sociale huurwoningen in die particuliere voorraad gaan verdwijnen. Want die kunnen, ja, die, kunnen die, die huren dankzij die nieuwe regelgeving optrekken. En dan gaan ze gelijk van 600, 700 euro naar het dubbel en Amsterdam naar drie driedubbelen. Dus dat is ook een zorg hoor in die steden. Daar zit ik. je met je inclusiviteit. Ja precies. Nee, maar dus Daarom moet je juist zorgen dat je 30% sociaal uh, bouwt... en dat moet je juist zorgen dat je dat met coöperaties uh, doet. En dat is in Den Haag best wel een opgave. Dus we hebben gezorgd dat we coöperaties van buiten de stad... die nog investerend vermogen hebben, dat we die aan Den Haag hebben gebonden. Dus Rijswijk wonen en Arcade uit het Westland bouwen we nu ook in Den Haag. Omdat de Haagse coöperaties, de Haagse Grote Drie... met Vestia als saneringscoöperaties... die konden dat niet uh, volledig bolwerken... Maar daar moet je dan wel mee doorgaan. En dan moet je ook zorgen dat je daar de grondposities voor reserveert. En ook in de duurdere wijken. En dat vraagt iets van de gemeente. Dat vraagt iets van de overheid. En dan moet je dus daar achteruit. Uh, Joris, ik vind dat toch een beetje investeren. een oude wet, saai verhaal. Want ik denk dat het heel erg goed is, juist is in deze tijd. Dat je uh, met ontwikkelaars uh, en beleggers kijkt. weinig kunnen betalen. En een woning. Luister nou even wat ik zeg voordat je er doorheen gaat praten. Want ik ben daar niet tegen. Ik zeg juist dat je ik veel meer kan bereiken. Zo schap het wel dat het vier uur wordt, inderdaad. Je kan veel meer bereiken als je gewoon zorgt dat je ook met beleggers en met ontwikkelaars naar moderne manieren kijkt... om ook in het sociale segment te, bou te bouwen. En jij zegt meteen dat moet via de corporaties. en waarvan, Dat is, is toch uh, echt een uh, beetje van juist, de oude tijden. Juist en, en Juist door met projectontwikkelaars en corporaties samen te gaan. Wij hebben in ons kiezenprogramma gezet... bijvoorbeeld de erfplachtsuppletie uh, uh, die projectontwikkelaars nu betalen aan de gemeente. Laat die terugvloeien naar de ontwikkelaar. En dan kunnen die samen met woningcorporaties dat geld gebruiken... om uh, sociale woningbouw te bouwen bij die nieuwbouwprojecten. Dat is een heel goed idee wat ook uh, wordt... Uh, Onderschreven door de, Over goede door de ideeën gesproken. Ik ga even een hele grote sprong maken. Tenminste, het, het onderwerp segregatie kwam wel uh, aan bod en, uh, en integratie en dergelijke. Onder aanvoering van vertrekkend PvdA-wethouder Baldessing... is uh, het anoniem solliciteren hier een thema geworden. Is, is dat iets waarvan u zegt, nou, dat gaan we wel voortzetten? Uh, wat mij betreft wel, het is niet iets wat blijvend uh, moet zijn, maar wel iets wat op dit moment nodig is om mensen een kans te bieden op die arbeidsmarkt. En dat een achternaam daarin niet uh, doorslaggevend is of je een baan wel of niet krijgt. Nou, wijs me er, uh, wat, wat vindt u meneer Revis? Ik denk dat je veel dingen moet doen die helpen. Dit zou er één kunnen zijn. Het is Den Haag een, is een stad met veel mensen met uh, allerlei invloed vanuit het buitenland. En zit er zitten ook heel veel bij die echt heel veel kansen willen pakken. Die een goede opleiding hebben, die een baan uh, nodig hebben. En discriminatie op de arbeidsmarkt is het allerergste wat je kan hebben. Want dan voel je je ook uitgesloten terwijl je wel je best doet. En die mensen horen er wel gewoon bij. En die mogen meedoen. En dan is het, uh, ja, meneer de Mosse, een Mosse... niet. het met, te, met ja. be beide heren. Ja. Het kan niet zo zijn uh, dat je de verkeerde achternaam hebt... en dat je niet wordt beoordeeld op, kwali op je kwaliteiten... maar op je afkomst. Dat is, uh, dus dat anoniem solliciteren... is een, uh, is een prima middel. Ja, ja, bijzonder ook? is dat anoniem solliciteren... ook door heel veel andere gemeenten wel eens uitgeprobeerd... en dat het overal mislukte... omdat het de kans op een baan niet groter maakte. En het bleek ook overigens uh, in het Haarse onderzoek... dat de kans op een baan niet groter werd. Alleen er reageerden wel meer mensen uit minderheidsgroepen. Maar we dus uiteindelijk toch niet aan de bak. Dus dan moet je ook afvragen, ja, ja helpt. moet je daarmee doorgaan? Er is zelfs een heel groot Frans onderzoek ja. geweest... Naar, uh, in de commerciële sector, waar duizend bedrijven aan meededen. Toen werd de kans juist minder. En waarom was dat? Omdat je ook niet meer positief kon uh, discrimineren. Dus of je dat nou maar voor moest zetten... Vraag me af. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh, veel thema's waarover uh, waar gesproken wordt de komende weken uh, hier in Den Haag. We stappen er even uit. We gaan naar nieuws via de NOS. Want op Schiphol zijn twee terreurverdachten geland en meteen ook aangehouden. Mannen uit Rotterdam die zouden in Syrië hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. NOS verslaggever Robert was die volgt dat allemaal. Om wie Robert gaat het nu? Ja, het gaat om twee mannen van 22 jaar... die in 2015 samen met een andere Rotterdam naar Syrië zijn vertrokken. Daar volgens het Openbaar Ministerie hebben deelgenomen aan de strijd. Nou, het Openbaar Ministerie wilde ze eigenlijk bij verstek gaan vervolgen. Kreeg de toestemming voor. Uh, maar ja, nu hebben ze zich gemeld onlangs bij de Nederlandse consulaat in Turkije. Zijn door de Turkse autoriteiten aangehouden. En vanmorgen op het vliegtuig naar Schiphol gezet. Nou, hoe bijzonder is het dat Turkije ze uitlevert?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 Bij Verstek zou worden gevoerd. Een reden geweest voor hen, denk jij, om zich te melden? Ja, volgens een advocaat wel. Een advocaat, André Zeebrecht, zei dat ze heel duidelijk wilde uh, aanwezig zijn bij dat proces. Nou, dat is nogal een lastige exercitie om vanuit Syrië naar Nederland te komen. Uh, het is in dit geval gelukt. Donderdag zouden ze terecht staan bij Verstek. Uh, waarschijnlijk wordt dat proces wel nu uitgesteld omdat ze nu zelf in Nederland zijn aangekomen. Robert Bas, dankjewel. Trending vandaag. Nou, Lammert. Ja, het is al over van een, een alles gegaan hier aan tafel. Ja, een Haagse versie. Uh, er was de afgelopen dagen ook veel gedoe in Den Haag over geluidsoverlast. Nou, aan het begin van het uur noemde ik Den Haag nog wel uh, rock roll, maar de eigenarisse van Café Foods denkt daar echt anders over. Slechts één keer in de week is daar live muziek in haar café... op woensdagavond tot tien uur. Eer de knik hier aan tafel. Ja, ja, ja, ja. Al, al, al, maar, uh, want ja. er kwam een klacht bij de gemeente binnen van de gloednieuwe bovenburen... en ze kreeg meteen zonder overleg een boete van 6.000 euro weg wegens geluidsoverlast... Gisteravond vroeg ze inderdaad aandacht voor het verdwijnen van de rock'n'roll in de stad. En daarna zei ze tegen SBS Hart van Nederland het volgende. Ik heb een zegje gedaan en dan hoop ik maandag goed nieuws te hebben. Op maandag heb ik om half tien een afspraak met de wethouder. En zo niet? Dan zeggen wij met z'n allen, oh, oh Den Haag, dooie stad achter de duinen. <laughs> dooie stad achter de duinen, ja. En over die duinen gesproken, Scheveningen bestaat uh, 200 jaar. En omdat de vieren heeft de gemeente Den Haag maar liefst anderhalve ton uitgetrokken voor hun kunstwerk. Maar dat valt niet helemaal lekker, want het gaat niet om een Mondriaan of een ander blijvend iets. Het gaat om twintig ringen zand, omgeploegd op het strand. En die blijven slechts zes weken liggen. Ja, en de Scheveningers hebben daar zo hun bedenkingen bij vertellen aan Telegraaf TV. Weggegooid geld. Dus, maar daar is de gemeente daarna goed in. Dat doen ze continu. Maar het is gewoon weggegooid geld. En waar, waar dient het dan voor? Dat begrijp ik niet. Wie heeft, wie heeft hier wat aan? Elke euro is te veel, denk ik, als het hier om gaat. Dat is wat daarna doet. Alles verneuken wat mooi is. Dus daar zijn ze goed in. Mijn stadje is helemaal naar de kloten. Ja. Is, het echt, is het echt zo erg hier, uh, heren? Nou, dit is wel een ja? beetje Haagse cultuur. Uh, Haagenaars zijn echt goed in kankeren. En dat hebben we net gehoord. En dat, is, uh, dat, dat betekent dat die meneer zich waarschijnlijk vrij, uh, vrij vrolijk voelde. Ja. Ja. ja, maar als er nou wordt gezegd... Een dooie stad achter de duinen... dan kun je ah, daar toch niet blij mee zijn? Natuurlijk ja, uh, zijn we er niet blij mee. Want uh, Den Haag is helemaal niet meer die ambtenarenstad... Waar, waar net aan werd gerefereerd. Den Haag is ook een studentenstad. Den Haag is enorm aan het groeien. En u zoekt altijd naar die rauwe randjes? Ja, en we rauw zoeken naar die rauwe randjes. Ja, en, we hebben, en we hebben we hebben veel cultuur, stad. broedplaatsen, pop. Ja. Maar dat betekent ja. wel dat je daar ook ruimte voor moet bieden. En dat betekent dus ook dat je in uh, cafés en in kroegen... dat je daar de regelgeving moet verruimen om dat toe te staan. Meer herrie hoor ik u ook zeggen, nou, we hebben daar gisteren ook voor gepleit. Onze woordvoerder Rashid Kanaoui heeft daar te vuur en te zwaard voor gestreden. Ja, het is helaas d 60 wethouder uh, De Bruin verantwoordelijk voor uh, geluid. Die uh, niks wil. En, uh, Geen familie goed, uh, trouwens, nee, nee, nee, nee. Ik kijk je ook, ik kijk jou ook nog steeds vriendelijk aan. Nee, nee maar deze, je hebt het aardige De Bruin en minder aardige. De Bruin. En, uh, deze De Bruin is in ieder geval niet voor meer reuring. Dus uh, we hopen straks in een, uh, in een nieuwe samenstelling van de Raad... Uh, weer die rock roll in Den Haag terug te krijgen. Want juist uh, voor bands en, en jonge talenten is het belangrijk... dat die uh, live muziek kunnen spelen. En het is ook voor de sociale contacten in de stad hartstikke pop, leuk... als die kroeg, popstad het uh, ook Haag altijd ja. geweest. Hè? Ja, die staat wel onder druk uh, met dit beleid. Ja, ja wijs me dat, dat moet u toch wel aan het hart gaan. Ja, zeker. Oh, komende Ik ben ook komende uit de cultuur van de herrie... Ja, ik, ik ben ook wethouder ja. cultuur en ik heb en ook herringen. een uh, nieuwe popnota ja. gemaakt. Dus we ja. hebben daar juist uh, stappen gezet om uh, talentontwikkelingen, makerskwaliteiten... en zeker ook met pop, om dat uh, nog meer op de kaart te zetten. Maar dat betekent wel dat je die kleine podia in de kroegen ook de ruimte moet geven. Maar ja, ja, maar dan dan ga je wel zeggen nu, maar die popnota, die, verandert, ja. die, popnota, die popnota verandert niks aan het geluidbeleid. En wat nee, dus ik dat uh, we belangrijk ja, maar daar heb je dan de afgelopen vier jaar niks aan gedaan. En wat ik belangrijk vind, is dat we niet op basis van één klacht bij één kroeg een individueel geval gaan uh, bekijken. De stad moet meer bruisen. We worden meer een studentenstad, maar dan moet je heel goed regelen want er zijn ook bewoners. En uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, en dat vindt de VVD ook, dat we rekening houden met belangen van bewoners en zorgen dat bewoners. Maar krijg je dat niet, Peter Boelhouder, sorry dat ik u onderbreek, als allemaal uh, rijke oude mensen op, in appartementen in de binnenstad uh, gaan wonen. Als, als dat gebeurt wel, maar dan gelukkig gaat dat hoop ik niet gebeuren. Ze gaan vooral voor jong jonger, professionals. jongeren die studenten die afstuderen, die moet je zien vast te houden. En als je ze niet vast, dan zijn ze weg. In de ik Ja, die dat gaan allemaal in het weekend wel naar Rotterdam en Amsterdam. Ja, maar dat is ja, van de ja, een, een paar jaar. Een over dat, dat is Ja, dat is gewoon het. Uh, ja, ik ik weet... ben natuurlijk vrij oud, maar ik ga je ook nog wel eens uit. Maar goed, het is het. ja, ja, Het is best wel een mooie stad veel meer dan je je moet er weet van hebt. Het is volgens mij belangrijk om een verstandige manier dat te regelen en te zorgen dat mensen die ergens gaan wonen ook weten, dit is een uitgaansgebied. Ja. En dat mensen die ergens anders gaan wonen ook mogen rekenen... Ja. dat de gemeente geluisterd kan ja. had. Maar, maar die, maar, maar die ouders is wel een goed punt. Hè? Want binnenkort is 50% van de bevolking is ouder dan 50. Hè? En uh, dat gaat heel hard. Binnen, uh, ook met name de dubbele vergrijzing. En, en zo'n stad als Den Haag kent naar verhouding al veel ouderen. Dus dat is echt een ander beeld dat we gaan krijgen in Nederland. Daar moeten we wel over nadenken. Wanneer ben je dubbel vergrijsd? Als je, nou, boven de 75, nou, wij vroeg, nog niet. Vroeg, maar zeg, bij, zorgt bij, boven, af. zeg, boven de 75 dan. Maar dan oh. En die vragen ook meer zorg. Ik heb he? nog even. Dus de toekomstige ja. woningvraag gaat er ook heel anders uitzien. En dat he? is ook belangrijk om voor te bouwen. Want ja, dan stromen ouderen ook door naar die oudere exact. woningen... zodat er meer ja. eensgezinswoningen vrijkomen. Ja, en dat is iets wat wel. voor Den Haag belangrijk is. Ja. Ja, maar maar, we gaan nog even naar Lammert. Ja, want wethouder Wijsmuller twitterde hem deze week al. Ook de vieze man deed ooit mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En in zijn medespeech legt hij uit waarom. Nou, dat we in, in ter weksel alle stoepen heel gaan maken, dat er niet meer van die tegels bovenuit steken, dat de mensen rustig over de gladde stoepen kunnen lopen, vooral de oude mensen en de oude mevrouwen denk ik speciaal aan. Maar ook de jonge mevrouwen, dat de, dat de jonge mevrouwen weer eens op hoge hak kunnen, kunnen lopen, dat er geen broek aan hoeven, dat ze toch niet meer vallen, dat ze een rokje boven de knie aan kunnen en dat ze ook geen gaten in de kousen vallen dus dat ze eigenlijk het beste voor de zekerheid de jonge mevrouwen van te van die kousen aan kunnen doen waar allemaal al gaten in zitten van die zwarte netkousen tegen de luchtontvuiling dat de Algemene Cyclingpartij verzorgt dat alle jonge mevrouwen in te kunnen lopen op hooghaken zwarte netkousen Lijkt me prima idee voor Den Haag Dat is Zeker. Het is ter weksel, maar ja, het, zal, het zal jullie in Den Haag ja, al word, altijd aanknemen. Ja, het is jongens, jongens voorbeeld, dus het zal, ja. <laughs> Dat ziet er fantastisch uit. Als, ja, maar jullie zaten met Zee. zoveel herkenning te kijken. en techniek, Ja, ja absoluut, absoluut, Tuurlijk, dus uit je jeugd, Koot en de Wie is het natuurlijk ja, ja. fantastisch. En ja, ja, ja, en, en, en hier geworteld ja. uh, natuurlijk. Ja. Nou, goed, dankjewel Lambert voor deze uh, heerlijke manier om het weekend uh, in te gaan. Goed, dit was een vandaag met een speciale uitzending vanuit de Binkworst uh, hier. Spraken met... Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij, Boudewijn Revis van de VVD... Richard de Mos van Groep de Mos, hoogleraar Peter Boelhouwer... Remco Teulings, Lammert de Bruin, dank allemaal. En vandaag is er maandag weer. Dan zijn we er met een reguliere uitzending. Voor nu een prettig weekend. En jullie een hele fijne campagne toegewenst dank je, tot 21 maart. En veel plezier nog in Den Haag. Ja, het gaat zeker lukken hier op deze plek. Dank ook voor het publiek. Zo meteen Wint bij ons met Nieuws en Co. Klasse ontdekt. maar uh, een relatie was toch wel, moet je De zes ogen van de Vries. Deze week met drie privédetectives. Morgen nacht om 12 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?